Ik weet niet of er uh, mensen waren die in augustus hier waren. Ik zie sommige maar een aantal mensen niet. Maar uh, in augustus heb ik hier gesproken over uh, koninklijk leven in Nieuw-West. En uh, wie was er toen ik sprak over koninklijk leven in Nieuw-West? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dat moet ik een klein beetje gaan herhalen. Want het is belangrijk eigenlijk dat je de eerste toespraak hebt gevolgd. Wil je vandaag... Maar het hoeft niet helemaal, maar het is wel fijn dat je een beetje weet waar het over gaat. Um, de reden waarom ik hierover ga spreken, Koninklijk Leven in Nieuw-West in de Wereld, is omdat vandaag uh, MIGA-Zondag is. Weet iemand wat miga inhoudt? MIGA-Zondag. Hey, ik zie één persoon. Wat goed. Wereldwijd is er een organisatie, die noemt zichzelf de Micah Challenge, of de MIGA-organisatie, zoals ze in het Nederlands heten. En die werkt wereldwijd in eigenlijk uh, alle landen, uh, nou in elk geval al een heel aantal grote landen in de, in de wereld. En uh, die helpt kerken om meer zichtbaar te zijn in de wereld. Dus meer te werken aan recht en gerechtigheid. Uh, meer aan eerlijkheid en aan duurzaamheid. En om kerken daarbij te helpen. En ze hebben één zondag in het jaar uitgekozen waarin ze uh, echt alle kerken oproepen. ...om te praten over het thema gerechtigheid en duurzaamheid. En uh, dat is 16 oktober. En dat is niet helemaal toevallig, want afgelopen week was ook de Nationale Week van de Duurzaamheid. Dat is gewoon vanuit de overheid ingesteld. Dus een week lang waarin er extra aandacht is voor duurzaamheid. Is er iemand die dat wist, dat het Nationale Week van de Duurzaamheid was? Ook een paar, maar... Nou, er is nog wat veel voorlichting nodig volgens mij, zowel vanuit de overheid als vanuit de kerken... ...om uh, te praten over het thema gerechtigheid en duurzaamheid... Ik werk zelf bij Ijmeren, dat is een grote woningcorporatie. En wij doen heel veel aan duurzaamheid. En uh, wij hadden afgelopen maandagochtend begonnen voor uh, iedereen die dat wou. Uh, begonnen de week met een lezing van iemand die gespecialiseerd is in duurzaamheid. En er ook een boek over heeft geschreven. En er waren ongeveer 100 mensen waren daar op, op, uh, op komen dagen. En het trof mij: die persoon die was geen christen. Uh, en die begon heel enthousiast te vertellen over de Big Bang. En over hoe de aarde was ontstaan. En hoe belangrijk het was om voor de aarde te zorgen, omdat de aarde anders uh, ten onder gaat aan uh, de mensheid. En ik, het, het trof mij hoe ontzettend bewogen die persoon was, terwijl ze God niet kende en op een heel andere manier kijkt naar de wereld als dat ik doe, omdat ik geloof dat de Bijbel zegt dat God de wereld geschapen heeft. En hoeveel meer moeten wij dan een passie hebben voor de aarde en voor de schepping en zong het al in dat lied, heel de schepping geeft u eer. Hoe geven wij God eer met de schepping? Is om te zorgen voor deze aarde en voor deze wereld. Nou, om dat uh, in te leiden, een filmpje van de Micah Challenge. to bring to Jesus holy our daddy is here of One gift left to those I love. I'm looking for justice to those I've hurt. to those I love. I'm looking for justice ja. Filmpje die uh, denk best wel indrukwekkend is. ...die ook wel overweldigend over kan komen. Je krijgt enorme aantallen... Uh, ...mensen over je heen. van Enorme aantallen van ziekte... ...en van uh, hongersnoden... ...en van uh, allerlei andere dingen... ...die de rampen, die er spelen op de wereld. En die best wel even binnenkomt. En ik denk dat het ook mag. Het mag ook even iets goed binnenkomen. En... Um, ...waar je even wordt stilgezet... ...van wat er speelt op deze wereld. En vandaag willen wij... ...als oase en dan mensen die hier zitten... ...nadenken over wat kan ik daar nou aan bijdragen. En ik wil beginnen met een uh, klein stukje lezen uit... Uh, ...uit MIGA, MIGA 6. MIGA is een bijbelboek in het uh, Oude Testament... ...waar ook de naam MIGA Challenge, Micah Challenge vandaan komt. En dat kun je vinden op bladzijde 1474... ...van de bijbels die onder de banken liggen. Je kunt onder de banken allemaal een bijbel vinden... En op was er de 1474, keer knopje trouwens? Ja, 1474. Uh, lees je uh, Mica 6 en beginnen bij vers 6. Dan lees je vanaf vers 6 tot vers 8. En dit boek is geschreven door de profeet Mica en die uh, vraagt, die schrijft als het ware op dat God spreekt bij het volk. En uh, God vraagt aan het volk, van waarom hebben jullie er zo'n potje van gemaakt? En ik denk dat we leven in dezelfde tijd als dat dit boek geschreven is. Want als ik naar deze wereld kijk en als je dat filmpje ziet en je ziet die aantallen langskomen, en je ziet die beelden langskomen, dan denk ik ook dat je jezelf kan afvragen, waarom hebben wij als mensheid er zo'n potje van gemaakt? Wat een ellende op deze wereld. En dan staat hier in Micha 6, vers 6, en ik denk dat dat soms ook een reactie is die wij ook wel eens hebben, van wat zal ik nou doen? Wat kan ik doen hieraan om, hier wat, om, om dit recht te breien? Moet ik wat geven aan God? Wat moet ik doen om naar God toe te komen? En dan zegt uh, Micha 6, schrijft dan vers 6, op lasse 14, 74, Waarmee zal ik de Heer tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? In onze tijd zou je dat kunnen vertalen met, zal ik hem tegemoet gaan door hem mijn geld te geven? Door wat extra geld in de collecte te stoppen? Zal ik wat van mijn geld weggeven aan de arme mensen? Zou de heren behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Moet ik mijn eten weggeven aan de mensen om mij heen? Zal ik zelfs mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? Maar hij, God, heeft u, heeft u mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goede goedertierenheid lief te hebben en ook moedig te wandelen met uw God. Dat is het vers dat uh, centraal is gesteld, ook door de MIGA, uh, Micah Challenge. Hij heeft u bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heer van u vraagt, niets anders dan recht te doen. Goede lief te hebben en ook moedig te wandelen met de God. En dit is één voorbeeld in, het, uh, in de Bijbel waarin God zegt dat God van ons verlangt dat we in gerechtigheid... En nederigheid wandelen. En dat we opgeroepen worden om te geven voor de armen. Geven voor de mensen die gebroken zijn. Geven voor de mensen die in nood zijn om ons heen. En als je dat doorleest in de Bijbel. en Als ik de tijd had gehad, had ik het gedaan. Maar uh, als je de Bijbel doorleest, kun je ongeveer 200 van deze versen vinden. Jezus spreekt over en over again. En zegt hij zegt hier geef om mijn koninkrijk, geef om de armen, geef om de mensen die noden hebben, geef om de mensen die gebroken zijn, geef om de vluchtelingen. Nou, als je dat hoort en die aantallen hoort, dan zijn er eerst twee valkuilen die we moeten voorkomen. En het eerste is, is dat je dit hoort en je hebt zo'n filmpje gezien, je loopt de kerk uit en je denkt, ik moet aan de slag gaan, ik ga aan de slag. Ik moet de dienstbaar opstellen en ik moet aan het werk gaan. Als je dat gaat doen, dan verlies je eigenlijk de basis en dan ga je vanuit je eigen kracht heel actief aan het werk. En het gevolg daarvan is dat je volgens mij heel snel moe raakt, en oververmoeid raakt. Omdat God ook graag wil dat we ons laten voeden door Hem en dat we door de kracht van de Heilige Geest aan de slag gaan. Dus daar komen we zo op terug. Het tweede is, is dat je zo'n filmpje ziet en dat je denkt, ja. ...850 miljoen mensen die in armoede leven. Dus jongen, weer een watersnoodramp ergens in Afrika. Weer een bom gevallen in Syrië. Afvalscheiden in Nederland? Ja, waarom zou ik mijn afvalscheiden? Als ik mijn scheid, maakt het er niet uit... ...want er zijn maar heel veel mensen die het toch ook niet doen. En je raakt afgestompt door alle ellende die er in de wereld is... ...en je, je hart wordt hard... ...en je denkt, vandaag... Maakt toch niet uit wat ik ga doen. Mijn, mijn leven maakt geen, heeft geen invloed. De dingen die ik doe... ...heeft geen invloed op verandering van de wereld. En volgens mij moeten we die twee valkuilen voorkomen. Dat is volgens mij wat God vandaag tegen ons wil zeggen. God wil volgens mij vandaag tegen ons zeggen... ...laat je vullen door de Heilige Geest. Luister naar de Heilige Geest. Niet zegt wat we gezongen hebben... ...zegt het ook luisteren naar God... Wat God het, wat ons te zeggen heeft. En dan voor ieder van ons persoonlijk afvragen. Wat is het dat ik kan bijdragen. En daar willen we zo meteen met elkaar over nadenken. En uh, met elkaar in uitgedaagd worden. En het gave is dat ik gezien heb over de afgelopen paar weken bij Oase. Dat God met een serie bezig is. De mensen die hier de afgelopen anderhalve maand, twee maanden zijn geweest. Hebben het misschien ook gemerkt dat God telkens een klein stukje van de puzzel al laten zien. En eigenlijk is die migazondag Zondag die we vandaag doen over gerechtigheid... een soort uitroepteken achter een serie die we de afgelopen weken met elkaar gevolgd hebben. Um, ik heb iets verteld over uh, Koninklijk Leven in Nieuw-West, eind augustus. Daar kom ik zo nog even op terug. En daarna zijn we een serie begonnen die heette Jezus volgen. Dat was te maken met thema 4 dat we hebben bij Oase. Daar zijn een aantal preken geweest uh, die gingen over dat het begon met zelf eerst intimiteit met God hebben zelf God persoonlijk leren kennen daarna hebben we geleerd over uh, de connectgroepen die we hebben in Oase en de gemeenschap die we hebben met elkaar in Oase dat het gaat om, met, om voor elkaar te zorgen binnen, binnen de kerk die we hier hebben en daarna is uh, pastor Alak uh, geweest hier uh, eind september en die heeft verteld over het koninkrijk van God en hoe we dat zichtbaar kunnen maken in de wereld om ons heen Afgelopen week heeft Martijn uh, gesproken en hij vertelde hetzelfde. Het begint met relaties en daarna heb je vanuit die relatie een relatie met God, een relatie met de mensen om ons heen en een relatie met de wereld om ons heen. En vandaag gaat het eigenlijk weer over hetzelfde. Hoe kunnen we die wereld om ons heen nou dienen? En volgens mij is God met een, iets bezig in ons hart om ons voor te bereiden om echt een, van betekenis te kunnen zijn in uh, Nieuw-West en in de omgeving hier. Zoals ik al zei, ik sprak in augustus over het koninkrijk van God. En omdat er heel veel mensen toen niet waren, hele korte samenvatting van, uh, van die toespraak. Maar toen heb ik gepraat over, dat, uh, over eigenlijk drie dingen die er gebeuren in een, in een leven van een christen. Iedereen wordt geboren zonder God. Je kan ook in een christelijk gezin geboren worden, maar ook als je in een christelijk gezin geboren wordt, heb je het nog nodig om persoonlijk een ontmoeting met God te hebben. Iedereen wordt voor de keuze gesteld, wil ik met God leven? Op het moment dat je zegt, ja, ik wil met God leven, dan ga je uit het eerste vakje naar, naar het tweede vakje toe. Dan maak je als het ware een transfer. Ga je, ik sprak eind augustus, toen was het de transferperiode van het voetballen, over hoe voetballers soms van de ene club naar de andere gaan. Als christen zijn we allemaal gekomen uit het koninkrijk zonder God en geroepen naar een koninkrijk met God. Alleen dan zitten wij daar in dat Koninkrijk met God. En daarna worden we echt allemaal opgeroepen om nog een stapje verder te gaan. Om naar het derde vakje te gaan. Heel veel mensen zeggen, oh ik ben Christen geworden. En dan gaan ze achterover zitten en zeggen ze, ja ik ben Christen geworden. Maar God roept ons op en de Bijbel zegt dat dat met een moeilijk woord dat is heiliging. Dan word je geheiligd om meer te worden zoals Jezus, het, Jezus is. En uh, dan worden we opgeroepen om niet alleen maar gevuld te worden met... ...door God en we leven in een relatie met God... ...maar om het ook uit te leven naar de mensen om ons heen. We worden geroepen om koninklijk te leven in deze maatschappij. Te leven zoals koning Jezus heerst... ...en om als dienaren van koning Jezus uit te leven... ...hier in Nieuw-West of in Amsterdam of op de plek waar wij geroepen zijn. En het mooie is... ...is dat de Bijbel daar ook over spreekt in het koninkrijk van God pastor Mozes, die uh, haalde een vers uit Romeinen 14, uh, je hoeft het niet op te zoeken uh, voor de, vanwege de tijd, maar hij las één vers voor uit Romeinen 14 en daar staat, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. En dat zijn ook de drie doelen van Oase, vrede, vrolijkheid, vrede, vrolijkheid en recht brengen in deze samenleving, gerechtigheid brengen. En vrede heeft alles te maken met ons eigen persoonlijk leven met God. En ook vandaag worden wij weer voor de vraag gesteld van hoe is onze relatie met God? Sta ik zuiver voor God? En leef ik in de relatie met God? Vrolijkheid heeft alles te maken met de gemeenschap die wij zijn hier bij Oase. Zorgen wij voor elkaar in deze gemeenschap, in de connectgroepen, zorgen we voor elkaar. Hebben we lol met elkaar? Hoe zijn onze bijeenkomsten hier? Hebben we een leuke tijd? Vlaggetjes hangen in de gang, we mogen vrolijk zijn, omdat we gevuld zijn met de Heilige Geest. En de derde fase is echt dat we het mogen uitleven in deze maatschappij, in deze samenleving, in Nieuw-West. We mogen koninklijk leven. En als je koninklijk leeft, breng je recht op plekken waar onrecht heerst. Dan breng je recht op plekken waar onrecht heerst. Hoe doe je dat nou? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is eigenlijk de grote vraag. Hoe breng ik nou onrecht op plekken waar... Uh, hoe breng ik, breng ik recht op plekken waar onrecht heerst? En daar wil ik opnieuw een drieslag in maken. Omdat het voor ons allemaal persoonlijk geldt. Wil ik een aantal persoonlijke vragen bij je neerleggen. Om gewoon na te denken over wie ben ik als persoon, waar ik leef, waar ik ben, hoe denk ik na. Daarna wil ik nadenken hoe we dat kunnen doen in Nieuw-West, in deze samenleving. En tenslotte gaat het om de wereld. We zijn niet een eilandje als Nieuw-West, we zetten niet een groot hek om Nieuw-West heen en zeggen, nou wij doen verder niks buiten Nieuw-West. Nee, we leven in een wereld om ons heen. En daar mogen wij onze plek geven. Een aantal vragen die te maken hebben met ons persoonlijk leven. Hoe ga ik om met mijn geld? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat banken doen met het geld dat wij op de bank hebben staan? Hoe, waar besteed ik mijn geld aan? Aan wie geef ik het uit? Geef ik mijn geld voor mezelf... Of heb ik ook geld beschikbaar voor mensen om mij heen? Hoe ga ik om met energie? Met afval? Met het milieu? Er was een programma op tv afgelopen week. Rot op met je milieu. Ik weet niet of iemand het gezien heeft. waarin verschillende mensen met verschillende achtergronden bij elkaar werden gezet om na te denken over het milieu. Het is soms schokkend om te zien hoe sommige mensen over het milieu denken. Maar ook hoe... Wij als maatschappij. Wat er gebeurt met het milieu. Ik geloof dat God van ons vraagt om voor de schepping te zorgen. Hoe ga ik om met mijn tijd? Wat doe ik met mijn tijd? Is het tijd voor mezelf? Of is er ook tijd voor een ander? Waar doe ik mijn boodschappen? Hoe doe ik mijn boodschappen? Heb je wel eens over nagedacht als je door de supermarkt loopt? Wat, wat je kunt kopen, wat je niet kunt kopen... Wat voor invloed het heeft. Hoeveel plastic om alles heen zit. Hoe dingen verpakt zijn. Welke winkels misschien net iets meer doen voor het milieu als een andere. Wat doe ik met de verhalen die ik hoor van mensen om mij heen? Heb ik een luisterend woord? Luister ik echt naar ze? Of ben ik meer geïnteresseerd om zo snel mogelijk weer mijn eigen dingetje te doen? De vraag die we ons allemaal mogen stellen. Hoe kan ik bijdragen aan de duurzame aarde? In Nieuw-West. Hoe kan ik in Nieuw-West bijdragen aan meer recht, vrede en vrolijkheid? En dat is voor iedereen anders. Iedereen geeft daar een andere invulling aan. Maar ik wil je vragen om daarover na te denken. Hoe kan ik een bijdrage geven in Nieuw-West aan meer recht, vrede en vrolijkheid? Ik heb twee plaatjes erbij gedaan over hoe ik daarmee bezig ben. En ik zeg helemaal niet dat ik perfect ben en dat ik het geweldig doe, maar gewoon om mensen even te prikkelen van hoe ik daarmee bezig ben. Vanwege mijn werk heb ik vaak veel contacten bij het stadsdeel en vandaar dat ik ben aangesloten bij een groepje actieve buurtbewoners die bij mij in de flat wonen, in het appartementencomplex. En als groepje denken wij na over hoe we een veiliger en schonere buurt kunnen hebben. We hadden een, uh, recht voor onze deur een tramhalte. En uh, die tramhalte die zit op een uh, rotonde, so ja, soort van rotonde. En heel veel auto's die gebruikten die uh, tramhalte om er gewoon snel af te snijden. Omdat ze ook niet zo ver omhoefden te rijden. En dat leverde nogal eens gevaarlijke situaties op. Omdat ik contact had met het stadsdeel, ben ik erover in gesprek gegaan. En in korte tijd werden er gewoon drie paaltjes geplaatst, Zodat auto's niet meer over tramhalte konden gaan. Een heel klein voorbeeldje. Waarin als je je ogen openhoudt en je contacten aanboord, je een bijdrage kan leveren aan meer recht en gerechtigheid in je eigen omgeving. Met datzelfde groepje buurtbewoners waarin wij nadenken, hebben we besloten om samen gewoon afval te gaan prikken. Dus elke eerste zaterdag van de maand, 10 uur ochtends, gaan we met een groepje, een aantal kinderen en een aantal ouders gaan we afval prikken. Gewoon op straat, of op ons plein, voor onze flat. Het is verbazend om te zien hoeveel mensen gewoon je aanspreken en aansluiten gewoon van oh je bent een prik, oh mag ik ook meedoen. Hoe je in hele korte tijd uh, een hele leuke actie bij elkaar kunt krijgen en mensen met elkaar aan het werk kunt zetten om te zorgen voor een schone omgeving en voor een schone straat. Als kerk, hoe kunnen we als oase bijdragen leveren in Nieuw-West? Weer hetzelfde, afvalprikken. Vorige maand was het Keep It Clean Day. 16 september was nationale Keep It Clean Day. En als kerk dachten we, joh, we hebben hier een kinderclub met uh, 30 kinderen. Laten we lekker gaan afval prikken. En de gemeente was enthousiast. Die kwamen langs, die komen prikkers brengen, die komen hesjes brengen. En we zijn met een hele groep gewoon lekker de wijk in gegaan om afval te prikken. Gewoon een klein voorbeeld hoe we zichtbaar kunnen zijn, praktisch, dienstbaar kunnen zijn, en bezig kunnen zijn met duurzaamheid in het Nieuw-West. Foto van onze connectgroep. Wij zijn met onze connectgroep. Vinden we het leuk om gewoon af en toe. Iemand die hulp nodig heeft om die te helpen. Dus wij zijn met. Uh, Remy en Wim. Zijn we gewoon een avondje bij iemand. Mensen die zelf niet goed konden zien. En die hadden hulp nodig met wat verven. Zijn we gewoon een avondje wezen, wezen verven. Zo nou, kun je met je connectgroep. Meer recht brengen. Meer gerechtigheid brengen bij mensen die het zelf niet kunnen. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden. Gewoon maar wat voorbeeldjes. Maar ik weet zeker als we hier de. De ...zaal rondgaan, dat je nog veel meer voorbeelden hoort. Maar probeer eens met elkaar na te denken over... ...hoe kan ik bijdragen aan meer gerechtigheid en recht in het Nieuw-West. De derde is misschien wat moeilijker, want dan praat je over de wereld om je heen... ...over de ellende die je ziet op televisie... ...de aantallen die je hoort in het filmpje net. Hoe kan ik daar nou een bijdrage aan leveren? Ik heb gewoon maar even drie organisaties eruit gelicht, er zijn er tientallen als je op internet gaat zoeken kom je een heleboel tegen uh, ik heb gewoon maar even drie uitgericht gelicht die volgens mij jou kunnen helpen om jouw bijdrage te leveren om mee te werken aan meer gerechtigheid in deze wereld de eerste is TIER, TIER is een organisatie die gerechtigheid brengt van plekken uh, waar nood is en ze doen dat altijd in partnership. Altijd met een lokale kerk en altijd met een kerk hier uit Nederland. En ze proberen de kerken hier in Nederland om toe te rusten om, uh, om zichtbaar te zijn, om dienstbaar te zijn. Een van de manieren waarop ze dat doen, ik heb er een foldertje van meegenomen. wij zijn een groene kerk. Ik kreeg een foldertje in mijn handen vorige week, dat was, ik wist het ook niet, dat was vorige week Nationale Groene Kerkendag. Ik kende het niet, maar mijn broer was er geweest en hun kerk is een groene kerk. En hij zei, ik heb een foldertje voor je. Nou, je doorlezen. En toen schrok ik eigenlijk hoe oase erbij zit. En de bron. Ik dacht, oeh, we mogen hier ook nog wel een stap gaan maken. Wij schenken nog geen Fairtrade koffie. Naar de dienst. We hebben geen zonnepanelen op het dak staan. Terwijl we wel bezig zijn met de restyling hier van de kerk. Om er een mooiere kerkzaal van te maken. Misschien kunnen we wel zonnepanelen op het dak zetten. Betere energie. Nou, en zo zijn er allemaal dingen. Zes redenen om een groene kerk te worden. Nou... Ik vond het vrij uitdagend om als oase uh, hier ook mee geconfronteerd te worden. En ik dacht, nou, we hebben nog wel een stap te maken. Maar volgens mij is het een goed streven om te kijken hoe kunnen we een groene kerk worden als oase. Tier is een organisatie die je daarbij kan helpen. Ze hebben ambassadeurs, dus uh, gaat vast binnenkort een keer iemand Tier bellen. En dan komt er iemand langs en dan uh, gaan we daarover nadenken. Compassion, een organisatie die kinderen uh, via sponsoring uh, wil helpen om echt een stap te maken. Uh, Rianne en ik sponsoren al hoeveel jaar? Heel erg lang. Een kindje uit uh, Oeganda. En, uh, nou, kindje. Het was een kindje toen we gingen sponsoren. Hij is inmiddels 19 en hij gaat bijna naar de universiteit. Maar hij is volgens mij begonnen met de universiteit. En uh, het is heel gaaf om te zien door elke maand een kleine bijdrage te geven. Dat iemand echt een stap kan maken. Jezus kan leren kennen in het programma. En uh, nu op de universiteit kan doorgroeien en zich kan ontwikkelen... om ook zelf bijdragen te gaan leveren. Uh, Open Doors, een organisatie die zich inzet... voor vervolgde christenen wereldwijd. Over de hele wereld worden christenen vervolgd. En Open Doors organiseert allerlei programma's... en voorlichting om die mensen te helpen... en om ons daarvan bewust te maken. Mocht je nou zeggen... daar wil ik meer van weten... Over drie weken, volgens mij, of over vier weken, is het National Justice Conference. Er is een grote conferentie in Amersfoort. Ik heb hier een flyer ervan. staat ook op internet, kun je van alles vinden. Mocht je zeggen, ik, ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet welke stap ik moet zetten, maar ik zou wel wat willen doen. Moedig ik je aan om naar de Justice Conference te gaan. Daar gaan een aantal mensen vanuit de Oase overheen. en uh, Dan kun je uh, vanuit allerlei hoeken kun je voorlichting krijgen over hoe je meer kunt bijdragen als christen aan meer recht en beterechtigheid in deze wereld. Als afsluiting. Waarom hebben we een Mika Zondag? Omdat God het van ons vraagt. God vraagt van ons... niet dat we offers brengen... niet dat we hier zitten om maar heel veel geld te geven... maar God vraagt van ons... dat we zijn wil doen. Niks anders te doen dan recht te doen... Vertrouwd te betrachten en nederig de weg te gaan van God. Hoe doen we dat nou? Heel praktisch. Ik wil zo een moment nemen. Ik ga afsluiten. Door het eerst wil ik afsluiten door het lezen van een gedicht. Ik sta het staat ook op de beamer, kun je meelezen. Als het, als het gedicht klaar is, wil ik een lied laten horen. En dat lied zegt eigenlijk hetzelfde als wat in het eerste punt staat. Wij moeten gered worden vanuit ons eigen koninkrijk, vanuit ons eigen denken. Vanuit onszelf denken wij niet om een ander. Ons hart is voornamelijk gericht op onszelf. En het lied wat ik wil laten horen zegt, save me. Save me from the kingdom where I am king. Het lied zegt, wet mij uit het koninkrijk en laat mij, maak, maak die transfer naar het koninkrijk van God, het koninkrijk van gerechtigheid dat niet is geweest, deel ik briefjes uit, en daar staan die drie punten weer op. Jouw persoonlijk, Nieuw-West en de wereld. En ik wil je uitdagen om bij alle drie die punten één ding op te schrijven wat jij kan doen. Het hoeft niet vandaag, maar waarmee jij aan de slag kunt gaan. Misschien zeg je wel van ik heb nog nooit afval gescheiden, en ik wil met nu beter mijn afval gaan scheiden. Misschien denk je wel, ik zit bij de verkeerde bank, en ik moet een, naar een andere bank gaan. Zo kan er van alles zijn. Schrijf één punt op voor jezelf. Schrijf één punt op voor Nieuw-West. Hoe jij kunt bijdragen aan meer gerechtigheid in Nieuw-West. En schrijf één punt op van de wereld. Hoe jij beter kunt bijdragen aan een betere wereld. Dus we gaan een gedicht lezen. We gaan naar het lied luisteren. En daarna krijg je briefjes. Daar nodig ik je uit om gewoon eventjes een moment van stilte te hebben. Om na te denken over hoe jij kunt bijdragen aan een betere wereld. Het gedicht... Heb ik gevonden op de achterkant van het blad van Tier? En ik dacht: van ja, dit, dit gedicht is eigenlijk gewoon de samenvatting van alles wat, uh, wat er vanmorgen gezegd is. En het heet Mag ik je een demonstrant noemen? Demonstrant voor godsgerechtigheid. Deel van een groeiende beweging van mensen die elke dag hun invloed vergroten om armoede en onrecht te bestrijden. Ga mee. Open je ogen voor armoede. Ontdek de structuren van onrecht. Raak bewogen door wat je ziet, maar houd je ogen boven de golven. Je hoop gericht op Jezus Koninkrijk. Dat Koninkrijk is er al en komt met recht, vrede en vreugde helemaal. Dat verandert je denken en je voelen. Je gaat de dingen anders doen. In je eigen leven, in je familie, op je werk in de kerk en in de buurt. Sta op en maak in alles Gods Koninkrijk zichtbaar. Draag bij, misschien in geld, misschien in tijd, met je stem, door te delen, te bidden, te vieren, totdat iedereen genoeg heeft, vrede kent en vreugde vindt. Doe mee, de beweging wordt groter, meer zout, meer licht, zijn Koninkrijk steeds meer zichtbaar